Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. In deze eerste week van dit jaar praten we in twee dingen met babyboomers die dit jaar 65 zijn of worden.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 geboren op 14 november 1947. Ze begon haar carrière als journalist voor het Haarlems Dagblad... en verschillende radio- en tv-programma's. In Pichelmeer 4 hebben we het over overdreven toevalligheden. Ze promoveerde op de positieve kanten van angst. Ik ben gepromoveerd op de vraag waarom mensen zo nodig grenzen verleggen... en wat voor rol angst erbij speelt. <tie> Nu coacht managers en bekende Nederlanders om hun grenzen te verleggen. Suzanne Piet, dit jaar 65. Goedenavond, Suzanne Piet. Goedenavond. Ja, dit jaar 65. Uh, zo wordt u dan aangekondigd. Is dat iets om naar uit te kijken? Nou, ik ben net 64 geworden uh, vorig, eind vorig jaar. Dus daar moet ik nog eigenlijk een beetje aan wennen. Uh, het is niet iets om naar uit te kijken, vind ik. Maar ik vind het ook nu niet erg. Nee. U bent hier naartoe gekomen uit Noord-Frankrijk. Ja, uh, uit uh, Ja. ja. En, en was het daar ook zoek nooit weer als hier? Of? Ja, het uh, flinke windvlagen. En ontzettend hoge golven. Wij kijken uit op die golven. En het is een indrukwekkende zee op het ogenblik. Ja, maar nog geen uh, blanke straten. of hetgeen wat je hier een beetje ziet in Nederland. Nee, wij zitten op de hoge falaisen. Dus uh, het raakt bij ons niet. Dus dat heb ik niet gezien, nee. Nee, nee, dat, nee. Is, dat is uw eigen huis daar, hè, waar, ja. u, waar u ja. Uh, ja. Uh, verblijft. Ja. ja, goed. Nou, u bent helemaal voor dit gesprek uh, hier naartoe gekomen. Dat uh, hebben wij natuurlijk graag. <laughs> uh, heel even terug naar het instartje van de net, ja. zoals we dat noemen, die fragmenten. Hoorde u dat uh, uh, gekrijs -ge een beetje? Kreeg u dat mee, of niet? Gekrijs? Ja, of nou nee. hoorde u heel even de, de, dat spannende geluid? niet Nee, niet helemaal. Wat was dat? <lacht> nou, dat wou ik nou net aan u vragen. Maar ik geloof <lacht> dat het niet helemaal overgekomen is. Het was namelijk een fragment uit een film. Uh, Jaws, om precies te zijn. Oké. Okay. En dat is een film die voor u belangrijk is geweest. Nou, in zoverre... Uh... Uh, het is belangrijk geweest omdat het mijn ogen heeft geopend... over dat mensen uh, kennelijk leuk vinden om angstig te worden. Om bang te worden. En dat is een hele industrie geworden. Maar er zit een verhaaltje aan vast. En dat wilt hij vast weten. Het verhaaltje is namelijk, is namelijk ontzettend stom... en tegelijkertijd ook wel een spannend verhaaltje een beetje. Ik was in Cannes, toen ik nog heel jong en jeugdig was... En door omstandigheden was ik een beetje in de jetset -kringen terecht terechtgekomen. En zodoende kwam ik plotseling een jongen tegen... die er overigens niet zo jetsetterig uitzag. Hij had een spijkerbroek aan en gimpen... en zo'n uh, ripflede jasje met van die leren petjes op, op zijn schouder. Op uh, Heel modern nu. Uh, elbow. Ja, eigenlijk weer okay. helemaal in. Ja, dat is wat dat betreft voor de babyboomers sowieso een goede tijd. Alles komt weer in. Ja. Maar, uh, en hij uh, bleek een uh, regisseur te zijn. En uh, hij vertelde ook dat zijn eerste film, zijn debuutfilm... dat hij Buitenconcours draaide. Ik had hem nog niet gezien. Dus ik kon er verder niet zoveel uh, over zeggen. Maar ik vroeg aan hem, wat doe je nu? Ben je met iets anders inmiddels weer bezig? Nou, dat bleek hij ook inderdaad. Hij had enorme mappen bij zich. En die begon hij allemaal open te maken. En toen begon hij mij te laten zien. Enorme maquettes en foto's. En van, van haaienkoppen en van kooien. En van weet ik veel wat allemaal. En het was duidelijk dat hij enorm veel investeringen al had gedaan... voor een nieuwe film. En die ging duidelijk over haaien. En nou, ik zat het allemaal aan te horen. Ik dacht, jeetje, Mina. En toen hadden we dat gesprek gehad. En toen dacht ik, dat is een aardige jongen. Maar dat wordt helemaal niks. En dat was dus Steven Spielberg. Maar dat, niemand kende toen Steven Spielberg. Volgens mij wordt hij trouwens ook dit jaar 65. Ah. En uh, hij, waarschijnlijk wist hij zelf ook niet... dat met die film Jaws nou net... het begin van een heel nieuw genre begon. En eigenlijk van een heel nieuw uh, genre amusement ook. En ja, Jaws is de box office sensation van de 20 ste eeuw geworden. En uh, ja, het begin van zijn miljarden imperium. En uh, die film Jaws... Uh, die, daar vroeg ik me bij af, waarom willen mensen nou eigenlijk zo graag angst beleven? En dat, uh, dat was een vraag die eigenlijk uh, psychologen zich nog niet hadden gesteld. Want psychologen in mijn tijd zeiden, kijk het is heel simpel, met, uh, psychologen deden natuurlijk vooral problemen tackelen. Maar ze zeiden, oké, okay, met angst is het heel simpel. Dat is een negatieve emotie die men tracht te vermijden. En dan dacht ik, ja, en al die mensen die dan... Naar de film gaan. Naar die film gaan. En Jaws willen zien en daar geld voor betalen. Ja, ja, of die enge, enge sporten willen gaan doen. En uh, hoe verklaar ik dat dan allemaal? Dat moet de psychologie toch kunnen verklaren? En dat is dus het begin geworden... Eerst van een verhaal voor het NRC Handelsblad. Adriaan van Dis was toen eindredacteur van het Z bij Vroegsel. En die heeft me nog heel erg moeten helpen met dat verhaal. Dat ging dus over angst. En toen ben ik dus een heel proefschrift erover gaan schrijven. En, en dat wat is was het uit... uitgangspunt daarbij? Wat, wat, wat was dan de kern van het onderzoek? De kern van het onderzoek was de vraag... waarom moeten mensen zo nodig grenzen verleggen... en wat voor rol speelt angst daarbij? Dat was de vraag. En uh, de manier waarop ik het aanpakte was ik dus... kijk, in die tijd... Konden ze nog geen hersenonderzoek doen en konden ze nog niet uh, de activiteit van werkzame stoffen uh, constateren, zoals nu. Maar in, uh, uh, ze konden wel, je kon wel een, een emotie vaststellen door huidweerstand of polslag of dat soort dingen. Je kon er naar vragen en je kon naar mensen, het gedrag van mensen kijken. Als iets naar was, dan weken mensen uit. En als het aantrekkelijk was, dan uh, gingen mensen ergens naartoe als iets aantrekkelijk was om te zien, kregen ze uh, grote pupillen. Volgens het akelen kregen ze kleine pupillen, dat soort dingen. Daar kon je naar kijken. Dat waren jouw drie manieren om naar een emotie te kijken. En uh, nou, ik heb die drie methodes gebruikt om me dus af te vragen... wat is het nou wat mensen beweegt om verder te gaan dan hun grens... en dus eigenlijk in het angstgebied te komen? En dat ben ik gaan vragen in eerste instantie aan bergbeklimmers. Ronald Naar. Ronald Naar wordt ook geciteerd die... in het boek, want laten we het boek gelijk ook even noemen. De kik, eigenlijk een soort heruit van een eerder boek. De Kik, Beter dan Geld, Status en Waardering. Um, dat gaat helemaal over het zoeken naar die grenzen. Hè? Ja. en het, het zoeken van die angsten eigenlijk. En daar wordt Ronald Naar, die inmiddels is overleden, ook inderdaad uh, opgevoerd. Maar vertel, wat, wat, ja. wat, wat, wat heb je gedaan? Nou, Ronald Naar, die leerde ik dus kennen en die heeft mij ook geïntroduceerd in die wereld van het bergbeklimmen. En in die tijd was bergbeklimmen uh, niet iets waarmee je geld kon verdienen of beroemd kon worden. Dus dat kon ik als beloning uitschakelen. Want ik wilde activiteiten vinden die dus eng waren. Waarvan je, men wist dat je er heel groot kans op liep om dood te gaan. Dat wisten bergbeklimmers. Maar dat er niet een beloning was anders dan, het bele dan iets wat ik nou juist wilde onderzoeken. Uh, wat zou verklaren waarom ze er zoveel motivatie voor hadden. En uh, nou ja, ik ben toen uh, met die bergbeklimmers begonnen. Ik heb later dwarsfluitisten, ondernemers. Uh, ik ben ook bij misdaadschrijvers terechtgekomen. Henk Tevelde wordt ook nog opgevoerd, de solozeiler. Ja, dit was natuurlijk niet toen. Dat was veel later, ja. want je zei van het is een heruitgave. Maar ik heb werkelijk, het boek is ook twee keer zo dik. Ik heb eigenlijk het boek helemaal opnieuw moeten schrijven. Want in die twintig jaar tussen wanneer het eerste boek was uitgekomen en nu... is er toch wel heel veel veranderd. En mensen zijn vooral ook veel... Uh, ja, gewiekster geworden. in het zoeken. naar het bevredigen van hun geluksverlangen. He, er is een hele emotiemarkt ontstaan. En mensen zijn dus. allerlei manieren gaan zoeken, eigenlijk. om die gelukzalige sensatie. van een kick te kunnen krijgen. Ja. En wat is emotiemarkt? Wat, wat bedoelt u daar dan mee? Nou, daar bedoel ik mee. Dat is ook wel in Amerika. Uh, was het eigenlijk ontdekt als de beleveniseconomie. En ik noem dat de emotiemarkt. En uh, dat is eigenlijk, uh, uh, kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Maar half jaren tacht, halverwege de jaren tachtig is de economie enorm veranderd. Uh, het heeft met een aantal dingen te maken. In de eerste plaats uh, was er toen al een enorme ontkerkelijking. Dus mensen dachten: ja, ik moet nu zelf uh, mijn leven invullen, want ik weet niet of er een hiernamaals is. Verder was er een, uh, een terugdringen van de staat en de kerk en ging de macht naar de consument toe. En de consument moest dus vervolgens zeggen wat hij wilde. En die zei, min of meer... ja, uh, uh, doet u mij maar geluk, uh, uh, uh, 24-7... Uh, uh, voor een beetje goede prijs en een beetje snel wat... Ja. En uh, Dus dat was ook een oorzaak van die hele belevingsmarkt. En er was ook nog iets anders. Wat ik destijds ook met, uh, weet ik nog, met uh, tabaksblad, dat was toen president van, de, uh, van Unilever... en daar werkte ik toen voor. Ik schreef ook speeches voor hem... En toen zei hij van, ja, weet je, er is een probleem. Wij hebben te weinig marge met sommige van onze producten. Dat hebben we wel met personal products. Dus op shampoos konden ze een behoorlijke marge maken. Maar ze konden het niet maken op zeeproducten... en ook niet op margarines bijvoorbeeld. En toen zaten we nog een beetje te fantaseren van... stel je voor dat je nou een emotionele waarde kan suggereren... bij dat soort producten. Dat vonden we toen eigenlijk nog wel een beetje... een soort grappige toekomsttaal. Ja. Maar het heeft ons werkelijk verrast dat binnen vijf jaar was het zover... En kon je dus werkelijk een emotionele waarde uh, suggereren bij die producten, waardoor je dus meer geld kon vragen? Noemen ze een voorbeeld dan? Wat, wat kwam er toen wat er eerst niet was en wat werkte? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, net zo jong zijn als je dochter bij, uh, bij wat was het, Remi? Uh, ja, ik Margarine Lever. Nou, dat is Unilever. En ja. dat, nou, dat soort dingen. Dat soort teksten, dat werkte. Ja. Ja. Ja, ja. Maar goed, uh, het is inderdaad bijna een nieuw boek, zo zou je het ook kunnen noemen. Uh, maar Henk de Velde staat daar nu wel in. Ja. Uh, wat, wa waarom wordt hij nu opgevoerd? Waarom wordt hij nu opgevoerd? Nou, omdat hij inderdaad, hij, uh, Henk de Velde is dus iemand die uh, zeezeilt, hè? En uh, die dus eigenlijk uh, een, een moderne uh, representant is... van het verlangen om avontuur te zoeken en verder te gaan... dan wat je denkt dat wat je kunt. En uh, jezelf ook uh, willens en wetens uh, open te stellen... voor het uh, trotseren van gevaren en uitdagingen. En dat ook te kunnen overkomen. Want daar gaat het natuurlijk wel met de kick op. Uh, de kick duurt niet zo lang als je er natuurlijk in blijft. Dus uh, een echte kick krijg je pas als je in staat bent om eens ook succesvol... Die, uh, die dingen dus. Uh, met, ja, met, ja. Die, met die dingen om te kunnen gaan. Ja. Nou, nou, nou uh, is Ronald Naar uh, he, helaas heel naar om, om het leven gekomen. Ja. Hengte Velde, die heeft het dan uh, gered. Nou wordt ook Dick sweres genoemd, de blootvoetskier. Ja. Uh, uh, hij skiet dus blootvoets. Ja. Uh, ook om een, om een bepaalde kick te krijgen. Ik bedoel waarom Nou ja, inmiddels op? is er toch wel iets verschoven. En dat is ook waarom bijvoorbeeld het boek wel helemaal. Er zijn. Uh, vroeger was het. Ik, ik moet eigenlijk iets uitleggen over de kick. Zou ik het eerst even ja? mogen? Je kan de kick dus krijgen door hem te kopen. Hè? Je kan dus zeggen: nou, ik ga thee drinken of ik ga uh, games doen of ik ga gokken. Of dat zijn allemaal min of meer koopbare kicks. En, Ko cocaïne oh, of uh, ja, heel precies. Binnen. En en zo'n kick die duurt zo lang als hij duurt. Dus es dauw het einde sigaretten, om mm. zo maar te zeggen. Maar je hebt ook de kick die je zelf, die je kan zelf kan aanmaken door dus grenzen te verleggen. En vroeger dacht ik, oh, die, dat is heel duidelijk. Je hebt dus die koopbare kick en je hebt dus die uh, maakbare kick. En als je dus met blote voeten uh, gaat, uh, gaat skiën, dat is heel spectaculair. Maar als je dat nu gaat doen, dan doe je dat ook omdat je weet... dat je daarmee publiciteit gaat halen. Dus er is een andere beloning dan wat je dan noemt de intrinsieke uh, beloning. De beloning zonder geld en zonder materie en zonder status, et cetera. De beloning die echt in het gevoel zit. Er is nu ook... Heel een heleboel mensen doen dus nu dingen, gaan ze grenzen verleggen... maar ze zetten het meteen op uh, Facebook. Of ze zetten het meteen op, uh, nou ja, op, op mm. internet, op YouTube of wat dan ook. Dus er is nu een hele reeks bijna te maken... Uh, van, uh, van dingen waaruit je een kick kunt halen. Dus je kick kan je bijna drievoudig halen op verschillende manieren. Ja, je, je doet het, daarna ja. zet je het nog eens een keer op Facebook... Dan heb en dan krijg kick. je weer een kick. En, en dan, dan, dan worden mensen zo goed je ook. mee ook. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar goed, even terug naar die blootvoetskier. Uh, wat voor een kick had hij? Nou, ik denk, uh, ik neem aan dat de kick voor hem is dat hij iets doet wat andere mensen niet doen. En dat hij ook kan claimen dat hij de eerste is die dat deed. Ja. Uh, dus het is ook een pioniersfunctie, een sensationele pioniersfunctie. Er zijn verschillende uh, varianten natuurlijk van uitdagingen die je kunt vinden. Ja. En in principe, want misschien krijg je nou een beetje de indruk... dat je de kick alleen maar kunt krijgen als je zulke spectaculaire dingen doet. Maar je, je kan de kick krijgen door een uh, puzzel af te maken... of een borduurwerk uh, uh, te voltooien. Of een spijkerbroek te bemachtigen op de drie dagen van de Bijenkorf. Nou ja, Hè? Is dat is wordt ook genoemd. Niet? Oh, nee, okay. nee, nee, ik ga daar echt niet naartoe. Daar haal ik mijn kick niet uit. Nee. Maar, maar, maar goed, dat is een beetje uw levenswerk geweest om dat te onderzoeken. En is die ja. vraag nou ook beantwoord? Want het verandert dus ook, blijkt uit uw verhaal. Nou, de, uh, het, uh, het antwoord wat ik... Het was eigenlijk zo. Ik heb eerst het loon van de angst geschreven. En daar kwam onder andere als antwoord... waarom doen die mensen dat? En een van de antwoorden was de kick. En toen dacht ik, oké, okay, de kick. En toen dacht ik, ja, maar wat is nou de kick? Dus dan werd de vraag, wat is de kick? Daar ben ik wel min of meer uit. En ik heb ook wel min of meer in de gaten... wat er voor nodig is om jezelf de ultieme, de fijne kick te bezorgen. Die zoals ik inderdaad in... Uh, de voorpagina ook belooft, beter is dan geld... een status en waardering. Daar ben ik achter. Want... Maar, de maar mensen zoeken zelf steeds nieuwe manieren... om die uitdaging uh, te vinden. Dus die uitdaging, hoe die eruit ziet... dat verandert eigenlijk, denk ik, per uh, periode steeds. De mensen veranderen zelf niet. Jij, jij wel. Als jij kikzoeker bent, verander je wel. Want het grappige van de formule is... dat je, uh, als het je lukt, je, uh, je kunnen steeds groter wordt... en je ook steeds andere uitdagingen moet vinden... om opnieuw weer een kick te krijgen. Ja, en hoe, hoe zit dat eigenlijk bij uzelf? Ik bedoel, heeft u ook heel vaak uh, die grenzen opgezocht... En, en, en die kick opgezocht in uw leven? Tja, ik dacht wel dat ik zo'n vraag zou krijgen. Dan denk ik, ja, nee, ik heb dus nooit zulke dingen gedaan... als uh, op blote voeten geskiet of... Ik vind wel voor mezelf een enorme kick geweest... dat ik heb durven paardrijden terwijl ik heel bang was. En ook op jongere leeftijd van een paard nogal dramatisch was afgevallen... dat ik op oudere leeftijd ben gaan uh, paardrijden. Ik vind het ook fantastisch dat ik op mijn 52e nog ben gaan noten leren lezen... en piano ben gaan spelen. vind ik ook eigenlijk wel kicken. Maar ik heb het eigenlijk ook heel erg altijd kicken gevonden... om in bijvoorbeeld de journalistiek bijzondere mensen te interviewen... of uh, ook wel omstandigheden te trotseren om ze te bereiken... En dan zo'n interview of zo'n documentaire voor elkaar te krijgen. En ik heb het ook heel leuk gevonden om in mijn leven... te veranderen van carrière soms een beetje. Uh, om daardoor weer nieuwe ervaringen op te doen. En dan zoek je ook de grenzen op Ja, Jawel, want je weet dan natuurlijk nooit of je daarin zal slagen. Nee. Toen ik een adviesbureau begon, wist ik niet of dat een succes zou worden. En uh, toen ik weer... Uh, nou ja, ik, ik heb allerlei initiatieven gedaan. En dan weet je steeds niet, zal dat wel gaan lukken? Ik heb een landgoed verworven. Nou, iedereen verklaarde me werkelijk voor gek. Ja, dan wordt het toch wel een uitdaging of, of het je zal lukken... om daar iets moois van te maken en om er ook uh, het vol te houden. Want er hebben dus heel veel mensen aan getwijfeld. Ik woon er overigens dit jaar, dat vind ik nog een leukere mijlpaal... dan 65 worden. 25 jaar. Ja, dus die, die uitdaging, die grens ja. is bereikt. En die kick krijgt u daar ook van mee. Ja, ik nog dan, eigenlijk dagelijks zoek ik nog wel kiks, hoor. Ja. Uh, door steeds weer te kijken van... Uh, is er iets wat ik, waar ik nieuwsgierig naar ben... of wat ik wil leren kennen of wat ik wil leren. Ja, er zijn nog steeds kiks te bemachtigen, zeg maar. Oh, jee. Ja, nog heel veel. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. In deze week van het jaar praten we met mensen die dit jaar 65 worden. En vandaag is mijn gast Suzanne Piet, psycholoog en coach. En hij heeft uh, net een boek uitgegeven, De Kik, Beter dan Geld, Status en Waardering. En ik vroeg me wel gelijk af, ja, dat kun je nu wel zeggen, beter dan geld, status en waardering. Maar er zijn natuurlijk zoveel mensen die vooral uit zijn op geld en status. En dat geeft hen weer de kik. Dat is wel zo. Dat is wel zo, maar er, uh, uh, er is dus iets wat de kick zelf... dat gevoel, uh, wat je kunt bemachtigen... daar is de kick nog maar als je mijn gouden formule volgt... die er nee. dus in het boek staat. Dan krijg je in het begin wel de kick... maar dat is nog maar het begin van wat je kunt krijgen. En in het verlengde daarvan... Het, de formule, zal ik de formule uitleggen. De, de formule is eigenlijk van je moet weten wat je kunt... en dan moet je zien dat je een uitdaging vindt... die aanspreekt de grens van wat je weet wat je kunt... Het moet wel in de buurt liggen, dus je moet eigenlijk denken van... oké, okay, dit heb ik nog nooit eerder gedaan... maar het lijkt wel op iets wat ik wel heb gedaan. Dan loop je erg kans op die kick. En dan ligt in het verlengde van die kick... Liggen, ligt eigenlijk een, een hele serie beleven... die, vind ik, veel meer waard is dan alles wat je afgepakt kan worden... met waardering en geld en dat soort dingen. Dat is namelijk onvervreembaar. En dat is in, in successie een gevoel van meesterschap... een gevoel van beheersbaarheid, een gevoel van uh, zelfvertrouwen een gevoel van identiteit, een gevoel van betekenis... en uiteindelijk een gevoel van zelfrealisering of geluk. Ja. En dat zijn gevoelens die... Er zijn menige miljonair, en dat is waarschijnlijk ook de reden... waarom ze honderd keer rond de aarde moeten... of een ruimtevaart uh, al hebben geboekt... Of uh, toch heel graag een boek gepubliceerd zouden willen hebben bij een officiële uitgever. Terwijl ze die hele uitgeverij zouden kunnen opkopen. Omdat er natuurlijk iets is aan dat gevoel. wat zo kostbaar is. dat is met geld niet te betalen. Nee, dus geld geeft dan toch niet. geeft niet de voldoende kick, zou je kunnen zeggen. He? Uiteindelijk is het armoede. en het is ook af te pakken. Ja. Je bent altijd bedreigd. Ja, nou, nou coacht u heel veel uh, topmanagers. Ja. Dat heeft u altijd gedaan. En ook, uh, geloof ik, allemaal BN'ers. En komt u dan met dit verhaal? Is dit het verhaal wat u hen voorlegt? Of wat biedt u hen? Nou, uh, het verhaal van uh, uh, actief blijven en grenzen verleggen en uh, een richting geven aan een ontwikkeling. Want dat is het punt met uh, de KIK dat, en dat ontwikkelingsmodel. Je kunt natuurlijk zeggen, oké, okay, ik moet steeds een nieuwe uitdaging vinden... op grond van wat ik kan. Dan wordt het dus van, nou, ik kan de marathon lopen in twee uur... en dan kan ik de marathon lopen in minder dan twee uur en dan steeds... maar dat is niet te bedoelen. Je kunt mensen dus coachen om ook andere gebieden te ontwikkelen. Waarvan ze zelf niet het idee hebben gehad dat ze dat zouden kunnen. Nee, misschien niet... Of waar ze, wat ze wel hebben, juist hebben gekoesterd, maar wat ze nooit hebben aangesproken. Nee. En daar help je ze bij. Dus coachen is echt mensen helpen in hun ontwikkeling... om ze ja, eigenlijk te laten groeien. En daarom is dat kickverhaal inherent wel een beetje aan wat ik onder coachen versta. Ja. Alleen zij bepalen natuurlijk altijd welke kant het op gaat. Ja Uiteindelijk doe je het dan toch zelf. En je coachen is eigenlijk altijd het werk van de ander. Is niet een beetje gebakken lucht? Dat wordt ook vaak gezegd, hè? Nou, ik denk dat heel veel coaches, uh, ga ik iets heel, nou, ik denk dat heel veel coaches dus echt gebakken lucht zijn en uh, verschaffen. Maar ik geloof toch echt niet dat je mij daar uh, onder moet rekenen. Nee, even... Ik ben echt een hele toegewijde coach. Ik heb begrepen dat u ook Sven Kokkelman, een collega van mij van Radio 1, ook coacht. Wat, wat, wat, leert, wat leert u hem dan bijvoorbeeld? Ja, nou, daar praat ik natuurlijk niet zoveel over. Maar waar je het natuurlijk wel over hebt, is over hoe kun je je ontwikkelen. En uh, wat gebruik je daarbij? En hoe sta je in het leven? En dat soort dingen spelen een rol. Ja. En uh, Sven is hartstikke goed, vind ik. Ik, ja. ik hoor hem met veel genoegen. Uh, ik heb hem, uh, ja, het is een beetje adviseren een beetje coachen, ja. Ja, en dat is geen gebakken lucht. Nee, volgens nee. mij niet. Zegt hij dat? Nee, dat zegt hij niet. Nee, nee, dat, dat is gewoon wat je altijd. Hè, wat de kritiek vaak is op coaches. Nee, dat er zoveel zijn is? Nee, en, en weet je, je er... wat het is? Als mensen bij mij voor coachen komen, natuurlijk moeten ze zelf die groei doen. Maar als ze bij jou komen, kom, heb jij één voordeel. Jij bent hen niet, je bent, je bent nieuw. En als je dan als coach breng ik alles in wat ik. Heb meegemaakt en wat ik kan en heb wat ik heb geleerd en, en wat ik uh, naar mijn vermogen. Maar het is eigenlijk, je bent en je geeft ze opdrachten en zo, dus je, je, je dwingt ze een beetje van buitenaf. Net als een fitnesstrainer, je hebt geen zin om dat te doen. Eigenlijk zou je zelf die trappen ook al kunnen lopen, maar je hebt zo'n trainer bij je, want die, die zet je in het gareel en die verplicht je en die houdt je eventueel een spiegel voor. En, en, en dat is natuurlijk eigenlijk wat een coach ja. doet. Dus het lijkt ook minimaal. Het is absoluut zo dat als een coach, een coaching succesvol is, is het het werk van die ander. Ja. En heeft Susanne Piet ooit zelf een coach uh, gehad? Nee. Nou, ik heb wel hele belangrijke mensen in mijn leven gehad. Want door dit programma moest ik daar wel aan denken... wie waren nou belangrijk in mijn leven. En ik heb natuurlijk ongemerkt natuurlijk echt wel coaches gehad. Maar nooit een officiële uh, nee. coach, coach. Maar noem, noem eens zo iemand dan die voor u belangrijk is geweest. Uh, nou... Het zijn er wel een aantal. Ik, ik, ik wil heel graag noemen mijn leraar Hendricks. Daar moest ik aan denken. Dat was mijn kunstgeschiedenis of mijn uh, kunst uh, of tekenleraar. Ik heb gymnasium gedaan, dus helaas heb ik hem maar kort gehad. Maar die heeft voor mij deuren geopend naar de kunst. Hij, deed, hij liet uh, ook uh, concerten horen en liet films zien. en Ik heb samen met Duska Meijsing, was mijn uh, beste vriendin... toen hebben we samen ook de nachtzenne van Onder het Melkwoud... vertolkt op de bühne. Dat was allemaal door hem. Dus dat was heel belangrijk voor mij. En ik heb later een hoofdredacteur gehad, uh, Jos Lodewijks... van het Haarlems Dagblad, die mij onder zijn hoede nam. En, heel, ging, en later ook weer zwart, die de een hele bekende VNU-man, die allerlei grote bladen, nou die heeft mij ook een beetje onder bescherming genomen, en ik heb zo zo en, en bijvoorbeeld Edu Verhulst, dat was iemand die had een muziekprogramma op uh, Hilversum 3 uh, op de zondag, en die heeft mij ontzettend veel geleerd en over muziek, maar ook over benaderen van kunst. En ja. Uh, toen en dan zijn er hier... zoveel mensen die, die het dan toch aan de hand meenemen. En, en ja, daarvan je krijgt... zou je nu kunnen zeggen, dat waren eigenlijk mijn coaches. Absoluut. Ja. Ja. En uh, dat opzoeken van die grenzen en het opzoeken van die kick... is dat iets dat als je ouder wordt dat dat ook verandert? Of, of gaat dat op dezelfde manier verder? Nou, bij mij in ieder geval uh, niet helemaal. Bij mij gaat het eigenlijk wel op dezelfde manier verder. Ik merk wel dat ik wat voorzichtiger word fysiek... Uh, he, dus dat ik banger word om te vallen. Bijvoorbeeld mm -hmm. je de bepaalde risico's neem je wat minder misschien fysiek. Valt ook wel mee hoor. Geen paard eigenlijk. meer rijden nu? Ik rijd toch met geen paard meer. Nee. Mee. Dat is zoiets wat je dan gaat vermijden. Ja, maar dat komt meer omdat ik een auto-ongeluk heb gehad. Dus dat is. Uh, uh, en dat heb ik. Uh, uh, uh, dat was heel stom dat ik dat kreeg. Dus wat dat betreft had ik hem beter op jonge leeftijd kunnen hebben. Uh, onbesuisd gedrag. Uh, maar. Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, je bent natuurlijk aan de ene kant ben je wel meer ervaren. Dus je kijkt ook. Uh, je bent minder onbevangen aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik, ben ik wel nog steeds... ik wil absoluut juist niet, nu ik ouder word... dat dingen een sleur zouden gaan worden. Of dat het uh, gesneden kok zou zijn. Of dat ik alles al gezien heb. Of blasé. Uh, zou worden. Dus ik heb ook echt wel meer dan nog dan vroeger voorgenomen dat ik niet in die valkuil wil lopen. Ja, dus dus en, dat... en hoe doet u dat? Want dat is makkelijk gezegd, maar tenslotte wordt u wel 65 dit jaar. Daarom zit u hier natuurlijk ook, om daarover te praten. <laughs> Peper het me. Ja. <laughs> We wilden er helemaal niet aan natuurlijk. Hè? Nee, eigenlijk nee, niet. Nee. Nee. Uh, ja, u... Nou ja, ik, ik doe gewoon hele avontuurlijke reizen. Ik, ik ga met mijn man, die, die nog ouder is dan ik... maar die gelukkig ook een ongelooflijk jonge geest heeft... Uh, gaan we een soort studentenreizen maken, weet je wel. En we gaan ook helemaal niet in van die bezadigde hotels zitten. En we weten soms helemaal niet eens wat er onderweg gaat gebeuren. En we doen soms hele losbollige dingen daar ook in. En ook een beetje stout soms. En uh, bijvoorbeeld zoiets... En ja. het is met alles. Hè. Je kunt de kick ook krijgen... je kunt ook je grenzen verleggen... door uh, niet altijd hetzelfde te eten... maar iets te gaan eten wat je nog nooit gegeten hebt of een ervaring die je wordt voorgedaan, uh, wordt aangeboden... om daar ook in te stappen, zonder dat je precies weet hoe het af zal lopen. Ja. En durven mensen dat eigenlijk wel, die grenzen op te zoeken? Want ja, Nederlanders kunnen ook af en toe heel erg behoudend zijn... en houden er heel erg van om altijd naar hetzelfde adres op vakantie te gaan. En zo kan ik nog wel wat noemen. Zou ja, wij ervoor Nederlanders... in de wie, wie, wie gelegd om uh, die kik en de grenzen op te zoeken? Nou, ik vind bijvoorbeeld Amsterdam een ongelooflijk creatieve stad... waar heel veel nieuwe dingen gebeuren. Nieuwer eigenlijk dan bijvoorbeeld in Frankrijk, waar ik, waar ik er nu net vandaan kom. Maar over Nederlands in het algemeen... kan ik eigenlijk niet zoveel uh, zeggen. Wat er in het boek staat... is dat het een hele individuele zaak is. En ik heb een heel hoofdstuk gewijd aan het... persoonlijk prikkelprofiel. Iedereen, persoonlijk op. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke prikkelprofiel. Dat wil dus zeggen dat, dat je... je kan dus testen, dat, dat doe ik ook... Dat, tijdens mijn coaching zo kijk ik dus... Waar, van hoe, hoe zit je in elkaar? En sommige mensen zijn heel gevoelig voor prikkels... en kunnen ook niet zonder... Ik heb Pim Fortuyn daar bijvoorbeeld altijd een heel erg uh, duidelijk exemplaar van gevonden. En andere mensen die willen juist heel veel meer uh, zekerheid en rust. En die hebben hun prikkels zijn dus van een heel ander gehalte. En niks is. Het ene is niet beter dan het ander. Dus uh, iedereen verschilt in waar ze voor kunnen uitgaan. Sommige mensen willen hun prikkels halen uit taboes overschrijden. Bram van Splunteren bijvoorbeeld. Andere mensen willen hun, uh, uh, hun uitdagingen vinden... in uh, het bestrijden van verveling. Of anderen doen het weer op fysieke wijze. Die, die gaan dus fysieke dingen doen. Die, he, die moeten echt een berg op. Daar is de k 2 genoeg voor. Of die gaan diepzee duiken of weet ik veel wat. En uh, ja... Uh, uh, er zijn dus sociaal kan je het ook doen. Je, hé, je moet per se op de bühne. Uh, de, de Voice of Holland, al die mensen die dus nu op YouTube en, en, en Skype, dat is echt een hele nieuw, een, een relatief nieuw terrein voor de massa om uh, een kick te halen door een sociale uitdaging aan te gaan. Ja, een stukje uh, beroemdheid te kopen of ja, te laten dat zien. Dat komt echt door krijgen. de sociale media en door internet. Ja. Dus zo gaat dat alsmaar verder. En ja. kunt u eigenlijk over tien jaar weer een nieuw boek schrijven. Want dan is weer de hele situatie veranderd. Ik ben inderdaad wel benieuwd hoe dat zal gaan. Ja. Goed, maar eerst 65 worden. Huh? Ja? Ja, het is niet anders. Dat was uh, in ieder geval een van de redenen dat u hier was. En ook om te spreken over dat boek De uh, Kick. Beter dan geld, status en waardering van Suzanne Piet, psycholoog en coach. Nou, morgen dan is er weer een gast in deze serie. Dan praat ik met hoogleraar Voedselzekerheid. En hij is ook politicus Rudy Rabbingen. Ook hij werd geboren in 1947. Goed, meer informatie over de uitzending uh, kunt u vinden op onze website www.twedingen.nl. En Willemijn Veenhoven werkt voor BNN Today en gaat mm -hmm. vertellen wat ze zometeen gaat doen. Ja, nog steeds. Vandaag ja. ook. Um, nou, Het allerlaatste nieuws uit Groningen over het hoge water. Daar, uh, dat willen we allemaal even weten hoe dat zit. Um, Wie is de mol begint Nou, nu ja. op dit moment. Moet je natuurlijk niet gaan kijken, moet je lekker op uitzending gemist kijken. Maar wel zometeen diehard fan, namelijk Radio 2-presentator Sander de Heer over waarom het het allerbeste programma op aarde is... en hoe dat was toen hij erin zat. En we kijken vooruit met John van de Heuvel, de misdaadverslaggever naar het proces tegen Joran dat morgen begint. Maar eerst het nieuws met Jan van der Put. Radio 1, het NOS-journaal. Bij Grauw en het Lauwersmeer in Friesland en in Dordrecht veroorzaakt hoogwater nog flinke problemen op het eiland De Beurt. Bij Grauw komt het water over een dijk en zal naar verwachting morgenochtend enkele huizen bereiken. Zo'n 100 bewoners van een recreatiepark in de buurt hebben het park verlaten, omdat ook daar het waterpeil blijft stijgen. Het Smallebergvirus is nu vastgesteld op 41 Nederlandse veehouderijen. Vorige week vrijdag waren het er nog 27. Nog eens ruim 150 veehouders hebben gemeld dat ook hun dieren besmet zijn. Het Smallebergvirus is er de oorzaak van dat kalveren en lammeren mismaakt geboren worden. En de Duitse auto-industrie blijft met mooie jaarcijfers komen. Daimler, bekend van de merken Mercedes en Smart, verkocht 1,3 miljoen auto's. Een stijging van ruim 7,5 procent. Een andere Duitse autobouwer, Audi, kwam vandaag ook met goede jaarcijfers. Audi groeide vooral in China en Amerika. En ook met Porsche gaat het goed. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN. today willemijn Veenhoven. Dit is donderdag 5 januari, 2 over half 9. Goedenavond. De hele vaderlandse pers die stond en staat vandaag in Groningen te wachten tot de dijken doorbraken. En die Groningers die bleven er verrekte nuchter onder. Hoe kan dat toch? Dat hoor je zo meteen. Dan het proces tegen Jonge van der Sloot, dat begint morgen. Misdaadjournalist John van den Heuvel die heeft vorige week nog met hem gesproken. En samen met hem kijk ik vooruit naar morgen. En je kan nu ook al shoppen op Facebook. De zusjes, de visser, volgens mij heet ze niet zo, nou ja, of, zo heet ja, het wel, van uh, Poppies. Dat is een hele leuke vintage winkel op Facebook. Die zijn de eerste Nederlanders die in het gat gedoken zijn. En die verdienen dus geld aan hun winkeltje op internet. En onze internet-expert Krijn Schuurman met hen samen kijken wij uit naar deze trend. Die wordt groot in 2012, geld verdienen met Facebook. En Joris Kreugel, die stapte vandaag in een rode Italiaanse sportwagen. Deze auto, die meer dan 2,5 ton kost, is heel bijzonder. Erin zitten, dat mag ik wel rijden, dat is vraag 2. En dan Radio 2, DJ Sander de Heer, die is vanavond niet te storen... want die kijkt naar Wie is de Mol. Waarom dat tv-programma zo waanzinnig is, dat hoor je zo van hem. Maar eerst even Sander, hoe was jouw dag vandaag? Ik ben vandaag weer begonnen met, uh, met werken eigenlijk. Een paar dagjes vrij gehad en dan op donderdag halverwege de week een beetje beginnen. Dat, uh, dat beviel wel. Zometeen meer van de Neer. Maar eerst, het... ik zou toch over gaan. Hè? Nieuws over de storm zo meteen. Een paar berichten over de regen. Ik heb het over de dijken, we praten over het water en nog een klein berichtje over het weer. goed, hè? Maar eerst natuurlijk de sport. Trek van Gelder. Goedenavond. Goedenavond. Steve McLaren is de nieuwe coach van FC Twente. Hij volgt co Adriaanse op die afgelopen week werd ontslagen. De Engelsman is geen vreemde in Enschede... want tussen 2008 en 2010 had hij ook Twente al onder zijn hoede... dat de club overigens de eerste landstitel opleverde. McLaren zal een contract tekenen voor 2,5 jaar. En Heer de Veen moet nog een nieuwe trainer vinden, want Ron Jans en de Friese Club hebben besloten om het aflopende contract na dit seizoen niet te verlengen. Het besluit is niet echt verrassend, ook niet voor Ron Jans zelf. Voor mij is het in ieder geval op dit moment, want uh, ja, ik wist het voor mezelf al uh, toch wel een poosje, maar ik vind dat je dat eerst uh, met elkaar uh, gewoon uitspreekt en dan uh, naar buiten zoals nu. Uh, maar uh, ik, ik voelde ook wel zoiets van, uh, oké, okay, dit is geweest en uh, nou, we kunnen er nou iets over zeggen en we gaan gewoon door. Dan hebben we daar in ieder geval uh, duidelijkheid uh, over en dan hoeven we dan ons niet uh, druk over te maken. Dus het lucht ook wel een beetje op. Johan Jans is bezig aan zijn tweede seizoen bij Heer de Veen. In zijn debuutjaar eindigde hij met de club als twaalfde in de Eredivisie. Nu staat de Friese halverwege de competitie op de zevende plaats. En Ajax heeft bij de voetbalbond KVB het verzoek ingediend om bij het bekerduel Ajax-AZ wel vrouwen en kinderen toe te laten. De gestaakte bekerwedstrijd wordt op 19 januari in zijn geheel overgespeeld. KvB besloot vorige week dat er bij die wedstrijd geen publiek mag zijn... maar staat niet onwelwillend tegenover dit verzoek. De tegenstander van Ajax, AZ, is zelfs een groot voorstander van het plan... zegt de algemeen directeur Toon Gerbrands. Uh, we hebben dat even uh, intern besproken en wij hebben twee ervaringsdeskundigen... want uh, Ernest Stuart en uh, Geert-Jan van Beek hebben ooit samen de wedstrijd beleefd... nac tegen Heracles zonder publiek. Dus de een was toen directeur en de ander was toen trainer. En dat was de meest bizarre ervaring die ze ooit mee hebben gemaakt... Dus je zei gelijk allebei: van als er een publiek kan komen, altijd doen. En, uh, alleen we zijn wel afhankelijk van de toestemming van de KVB. Dus AZ is voorstander dat er in ieder geval het uh, publiek in het stadion is en dat het niet helemaal leeg is. Ajax moet nu een plan van aanpak inleveren bij de KVB. Goed nieuws voor de Nederlandse waterpolo teams. Bij de Olympische eh, kwalificatietoernooi in april is er een extra ticket beschikbaar voor het Europese continent. Aangezien Afrika, toch een hele goede, ja, kunnen ze echt lekker waterpolo, er in, ha in eh, Londen niets bij zal zijn is er zowel voor de mannen als bij de vrouwen een extra startbewijs... namelijk vier startbewijzen te vergeven. De Nederlandse teams kunnen ze deze maand... tijdens de EK in Eindhoven plaatsen voor het OKT. De vrouwen, vier jaar geleden Olympisch kampioen... moeten daarvoor bij de eerste vier eindigen. Voor de mannen is een plek bij de eerste negen al voldoende. Dus je zou bijna kunnen zeggen, blijf drijven en je komt er. Dat is weer een mooie conclusie. Jack van Gelder, dank je wel. Radio 1, PNN Today. Ja, als je niet zoveel op hebt met water, dan heb je het lastig vandaag. Gevaarlijk stijgend water. In de Maas, in Grauw, loopt het water over de kade. Gedoe, um, nou ja, eigenlijk waar niet. Gedoe vooral in de, in, de, in de bovenste drie provincies. Vooral Groningen, daar is het spannend door de regen van de afgelopen dagen. En die aanhoudende noordwesten storm heeft eigenlijk de hele provincie te maken met hoogwater.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 Hij was niet de enige, maar een handjevol bewoners is vertrokken uiteindelijk. En de meeste boeren hebben dus het evacuatieadvies van burgemeester uh, van Groningen, Peter Rewinkel, genegeerd. Bas van Sluis, die is verslaggever van Dagblad van het Noorden. Bas, goedenavond. Goedenavond. Ja, die, was dat nou echt een typische, nuchtere Groningse boer die het allemaal graag bagatelliseert? Of zitten we met z'n allen ook wel een beetje een potje te overdrijven? Nou, beide denk ik. Het is uh, sowieso een typische Groningse uh, reactie. Tenminste, uh, ik, ik moest er wel erg om lachen. Dus uh, ja, zoals de Groninger uh, wel in het leven staat. Uh, vooral de mensen uit het Westenkwartier waar het speelde. Ja. Um, en we over... Ja, kijk, ik wil het niet bagatelliseren. Maar uh, de situatie uh, wordt uh, af en toe ook wel wat uh, ernstiger voorgesteld dan dat het is. Nogmaals, het is wel, het zou verschrikkelijk zijn als die uh, dijk wel was doorgebroken en er uh, meerdere woningen onder water zouden komen te staan. Maar nou uh, ja. Ja, ja, maar maar. Ja, maar toen maar. Ja, nou goed, er is natuurlijk ook wel het, is wel het een en ander aan de hand. Er is nog steeds uh, kans dat die dijk bij Tolbert. Het is nog niet helemaal veilig. Het leger staat nog paraat. Lauwersmeergebied is het ook nog niet helemaal op orde. Um, wat ik net al zei, hè, dat grauw, uh, in grauw loopt het water over de kade. Waar is op dit moment het, het spannendste eigenlijk? Nou, dat was het uh, eigenlijk vanaf afgelopen nacht uh, vooral uh, bij Tolbert, hè, waar de dijk zou doorbreken. Ja. Ik heb uh, vanavond uh, Peter Rehwinkel gesproken, dat is de burgemeester van Groningen. Die mm. gaat daarover omdat hij de voorzitter is van de veiligheidsregio Groningen. Uh, en die vertelde, ja, uh, de risico's die verschuiven een beetje naar het noorden van Groningen. Dat is het Lauwersmeergebied. Uh, dat is uh, noordwest Groningen, dat ligt tegen Friesland aan. En daar, uh, ja, daar zijn nu toch wel problemen. En daar uh, is het hoogste waterpeil ook nog niet bereikt. Het, ff, uh, men verwacht dat dat het morgenmiddag uh, uh, zou gaan gebeuren. Dat, tenminste, dat vertelde de directeur van het waterschap. Het ja, ja. En wat, want dat probleem is dat het water natuurlijk niet weg kan daar. Hè? Nee, dat, uh, je hebt een vervelende wind uh, uh, en die stuurt het water eigenlijk terug. Dus ze kunnen het niet de zee opspuien. En ja, dan moeten ze het in gebieden uh, ja, plaatsen, om het zo maar te zeggen. Daar hebben ze gebieden voor aangewezen. Dat, dat gaat op zich uh, wel oké. Okay. Uh, maar ja, ze moeten van het water af. En zolang de wind vervelend staat, uh, lukt dat niet of nauwelijks. Ja, ja. ja, dan ook nog het waterpeil van de Maas in Limburg stijgt. En, um, ja, inderdaad, in Dordrecht lees ik even voor. Stijgt het peil, wordt verwacht dat het doorstijgt naar 2,39 meter boven NAP. Dat wordt vannacht verwacht. Dus we blijven met z'n allen nog wel even in de band van het water, geloof ik. Ja, nou ja, goed. Ja, in Delzijl zou het zelfs naar 3,40 meter gaan. Daar hebben ze de sluizen ook dichtgegooid. En uh, extra zeebewaking uh, op de dijken gezet. Ja, uh, om alle risico's toch uh, zoveel mogelijk uh, in toon te kunnen, kunnen houden. Dus er is wel degelijk wel wat aan de hand. Maar uh, de risico's nemen wel wat meer af dan nou ja, gisteren eergisteren uh, eigenlijk... Uh, aan de hand was. Ja, nog even, heel even over dat de Groningse nuchtere. Je hebt natuurlijk mensen daar gesproken. Je bent zelf een nuchtere Groninger. Is het dan onderling een beetje een sfeertje van. Ah joh, er komen al die westelingen hier naartoe en uh, wij vermaken ons eigenlijk wel. Het is ook wel weer spannend. Is dat, is dat, nou, dat het gevoel dat, dat heerst? Ik, ja, ik hoor een Groninger en die zei van ik, ik wist niet wat ik meemaakte. Binnen een uur waren er meer uh, mediamensen dan uh, inwoners in ons, uh, in ons streekje. En hij moest daar er erg, uh, erg om lachen, althans die uh, collega van mij die dat, uh, die dat vertelde. Nou ja, uh, zo, zo wordt het ook wel een beetje ervaren. Ze worden opeens... Uh, gespoeld door uh, mensen uit Hilversum, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, Niet geheel onterecht hoor. Uh, maar ja, ze kijken daar toch wel een beetje met uh, nou ja, een glimlach en uh, wat uh, ogen misschien ook wel naar. Goed, Bas van Sluis, verslaggever van Dagblad van het Noorden. Dankjewel, succes de komende okay. dagen. Fijn. Zometeen, Wie is de Mol? is nu begonnen. En Radio 2-presentator Sander Heer is groot fan, een van de grootste fans van Nederland. Hij heeft zelf ook ooit meegedaan. En vertelt zo even de, de dingen die je moet weten als je vanaf vandaag denkt: ik ga het weer volgen. Dat zo meteen, maar eerst de vertellies, Chelsea Decker. Chelsea Dagger, de Vertellies. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Wie is de mol? Seizoen 12. De traditie zet zich ze voort, maar met nieuwe gezichten. Deze keer begint de jacht op de mol in het meest geïsoleerde land van Europa. Aan de rand van de Poolcirkel. IJsland. Een land met vulkanen die de wereld plat kunnen leggen en een land waar geld zomaar kan verdwijnen. Vertrouw niemand. Zoek in alles een verborgen boodschap... en mis geen enkele aflevering. Alleen zo maak je een kleine kans om de mol te raden... En natuurlijk in de tv-hit Wie is de mol. De eerste aflevering van het seizoen is nu op dit moment bezig. Ja, En voor wie het niet kent... Tien kandidaten doen de wildste opdrachten op een prachtige locatie ergens ter wereld om geld te verdienen. Maar één iemand dwarsboomt de boel en dat is dan natuurlijk de mol. Ja, en wie dat is, dat levert de komende periode nou, vaak toch wel miljoenen mensen in Nederland hoofdpijn op. Radio 2-presentator Sander de Heer van de Heer ontwaakt. Die sluit elke aflevering deuren en ramen en mist er echt nooit eentje. En hij was kandidaat in het eerste seizoen met BN'ers. Sander, goedenavond. Goedenavond. Even voor de duidelijkheid, we nemen dit, dit gesprek natuurlijk vlak voor de eerste uitzending op, want ja, jij zei ja alles leuk en aardig, maar no way dat jullie mij gaan storen tijdens de eerste aflevering van de Mol. Ik wil even weten hoe jij er zometeen bij zit voor de televisie. Toch wel een beetje gespannen. Het is altijd wel spannend, die allereerste aflevering. En met drie uh, vrienden, molkenners om me heen. Met wie we toch nog elk jaar een soort poeltje leggen. Iedereen 10 euro uh, dokken. En via internet gewoon een beetje stemmen. En met elkaar nog. Ja, dat houden we. Een spel spelen. Het is eigenlijk natuurlijk het grootste uh, gemeenschapsspel van, uh, van heel Nederland. Dat je dan speelt met anderhalf miljoen mensen. En zet je dan bloedfanatiek voor de tv? Dingen te roepen en aanwijzingen? En... Nee, nog niet, hè? nog niet. Aflevering 1 moet je even rustig aan afwachten. Het is ja. ook zo dat de mensen die nu verdacht zijn in aflevering 1, ja. die, zijn het, die zijn het vaak niet. Dus je moet eigenlijk... <laughs> mijn tactiek is om heel rustig aan op te bouwen en nu nog even in de luwte te, of te kijken welke kandidaat er in de luwte is en straks ineens geleidelijk hier en daar wat gaat uh, verstieren. Want dat is natuurlijk uh, de bedoeling uh, bij uh, Wie is de Mol. Nou kijk ik het zelf niet, maar bij ons op de redactie ook genoeg mensen die, die bloedfanatiek zijn en die zitten dan onderling altijd van ja en, en, en, en dan gaf ik dat interview daar en zijn die dit en altijd altijd op zoek naar verborgen boodschappen? Doe jij dat ook? Nou, de, in het begin wel, maar er is gebleken dat uiteindelijk als diegene zijn rechterteen over zijn linkerteen had ge, <laughs> uh, ge, als, als, als, als teken had gegeven, of zoiets dat dat toch niet altijd zo was. Dus je moet je ook niet blind staren op tal van dingen. Ik kijk meer naar de personen zelf. We hebben bijvoorbeeld dit jaar, doet, uh, oh, dat is ook wel leuk. Als je het als je niet snapt, Frits Hoefnagel doet mee, ja, VVD-politicus. VVD ja. ja, is natuurlijk een. Goede kop van die gas. Van... Vertrouw je het? Die ja. vertrouw je natuurlijk voor geen meter. Voor geen maar meter, nee, nee. Is die het daardoor nou juist wel? Want is, loopt hij nou de boel te besodemieter of de, omdat toch niemand dat denkt? Ja. Of is die het daardoor juist niet? Weet je, Maarten van der Weijden, uh, uh, topsporter, uh, de zwemmer? Uh, uh, ja. zwemmer natuurlijk. Grote of olijk, olik gezicht. Zit daar een dubbele lading achter? Dat is ook een beetje psychologie allemaal, hè? Je wordt er wel een beetje paranoïe van, toch? Ja, dat wel. Je zit steeds, ze denken vaak tot de laatste afleveringen, waarbij er nog maar drie over zijn. Dan nog steeds zit je te denken: ja, maar wacht even. Het kan Maarten van der Weijden zijn, maar die rapper die erbij zit, het zal Dio. toch niet dat we <laughs> Dio, dat we daardoor dat worden. Maar heb je wel eens gehad dat je in aflevering drie dacht: ja, hallo, de, die is het. En dat klopte? Nee. Ik heb, vaak, nee. <laughs> ik heb vaak gedacht in aflevering drie, en nu weet ik het. En dan bleek twee afleveringen later, oh nee, wacht even, nu weet ik het zeker, het is die dan toch. Dus daarom probeer ik maar vanaf aflevering één even te kijken wie dan nog niet opvalt. Wie, we, eigenlijk is het degene waarvan je in het begin niet denkt dat hij het is. Twee jaar geleden was het Dennis Wening, RTL-presentator, ja. losbol eerste klas, zat met iedereen een biertje te drinken en iedereen dacht van, nou, als het iemand sowieso niet is, dan is het hij wel, want hij... Gewoon constant aan het dranken en nam het spel totaal niet ja, serieus. Even een fragmentje was de van hem, Sander. Ja. Luister even mee. Mijn strategie wordt uh, gewoon een hele, hele aardige, leuke, gezellige oh. jongeman uitdagen. Die gewoon eigenlijk heel erg goed kan opschieten met iedereen. Heel open is en heel erg veel dingen vertelt. Waardoor mensen in de uiteindelijk gaan denken: van... Nou, nah, dit is. Ja, die gozer, die zegt alles. Ja. En jij, vond, jij vond het geniaal gekozen, hè? Dat Dennis... Ja, zeker, zeker. Kijk, een mol heeft iets te verbergen. En, en, en dat moet hij ergens achter verbergen. Dat kan achter een olijk gezicht. Dat kan achter uh, chaos. Weet je, als iemand altijd chaotisch is, dan kan hij het daarop op gaan gooien. Dennis Wening had als tactiek... ik ben zo gezellig met iedereen en lekker aan het drinken... en uh, uh, doen alsof het me niks scheelt. En daarin, daar focus ik me op, waardoor mensen je niet verdenken. Een mol heeft dus een bepaalde tactiek gekozen... En ja, als je de juiste ontdekt, dan uh, uh, ben je de koning natuurlijk. En uiteindelijk was hij het dus, Dennis Weening. Was hij de laatste op jouw lijstje? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, tot het laatste moment heb ik uh, niet gedacht dat hij het was. Ja. Hij kweekt daarmee met die dekmantel, kweekt hij een soort sympathie. Dat je denkt, ja, maar ik ga toch niet stemmen op iemand die... Daar dat, dat durf je ook niet op te stemmen. Het is tegen je gevoel in om te stemmen op iemand die te dom overkomt. Zoals Mil Miluska van het uh, Jeugdjournaal, jaren geleden. Ja. Iedereen vond haar zo dom. En zo, daar ga je niet op stemmen. Daar, geef, daar zet je je geld niet op. Maar die, die en... tactiek, hè? jij hebt zelf ook meegedaan in 2005. Bedenk je dat zelf, of gaat dat in overleg met uh, de producers? Ik denk dat dat... Uh, er wordt, dat is, daarom is het ook het, is het mooiste programma van de tv, omdat er zoveel aandacht aan besteed wordt, niet alleen productioneel, maar ook qua psychologie, en dat die mensen wel goed gescreend worden. Het zijn allemaal BN'ers die het heel erg gaaf vinden om dat spel te spelen. Dus ik denk zeker dat zo'n mol daar goed in gecoacht wordt, maar ja, het, het is ook, er zitten vaak acteurs en actrices in. Het is niet acteren, het is iets van jezelf zoeken, zoals Dennis Wening deed. Het is... Dat moet je wel liggen. Je moet wel een sociaal iemand zijn om het erop te gooien dat jouw denkmantel is om met iedereen gezellig te doen. Even nog een fragmentje van jou in 2005 toen jij meedeed. Yvonne is gisteren zeeziek geraakt op een bootje. Uh, daardoor krijgt ze natuurlijk heel veel sympathie, want iedereen heeft met haar te doen. Ik vind dat op zich voor een mol een beetje flauw. Het blijft wel inderdaad dat Lottie, um, Yvonne en Marc-Marie op belangrijke posities in die opdracht zaten. nog zo'n goede tip. Dit ja. is nog zo'n goede tip. Die kwam nu niet uit, maar de mol is nooit een dag afwezig. Een dag ziek. Dat was in dit geval, inderdaad was dat heel raar. En daardoor ging ik daar niet op af. Maar dat klopte normaal gesproken wel. Als er iemand uit een opdracht wordt geplaatst. Dus de mol wordt een dag met een blinddoek opgezet en doet even niet mee. De mol heeft... Dan is, het, is, het, is dat niet de mol. De mol heeft altijd een sleutelpositie. De mol zit altijd in een soort van uh, torenkamer... met allerlei dingen die moeten gebeuren. De mol is nooit afzijdig. Zit altijd op goede posities. En ja, huh. daar moet je echt op letten. Wie, wie, wie was toen de mol bij jou? Yvonne Jaspers. Ja. Ah, okay. Misschien moet ik toch een keertje gaan kijken. Ja, joh, doe het. Maar het is inmiddels al, uh, al bijna afgelopen, <laughs> ja, denk ik. ja, dit is nog niet het programma dat je op uitzending gemist gaat kijken. Dat zou ik weer Zeker wel. Moet ja, moet je snel kijken. Want overmorgen hoor je het alweer. Ja, dat bedoel ik. Van, ja. heb je gekeken. Ja. Ja, vanavond, als ik thuis ben. Sander, neer, dankjewel en uh, veel plezier zometeen. Dankjewel. Radio 1, LM Today. Morgen, dan begint het proces tegen Joran van der Sloot. En misdaadjournalist John van der Heuvel, die sprak ondanks nog met hem. Rond kwart over negen is hij hier. Tenminste, John dan, hè. Dat lijkt me duidelijk. Um, en dan de vulkaan Edna op Sicilië. Die is weer uitgebarsten. Maar wat was nou de grootste vulkaanuitbarsting ooit? Dat hoor je iets na negen. Maar eerst de dag nu van onze Joris Kreugel. Jaarlijks maak ik echt heel veel kilometers. En dan zie je auto's voor je, achter je, naast je... En dat interesseert me nooit zoveel, auto's. Maar als je dan een Rolls Royce of een Maserati of een Ferrari langs zit scheuren. dan kijk ik toch altijd wel heel even. En in Hilfsum heb je een Ferrari garage. en er staat er nu eentje in de etalage. En die wil ik toch wel eens een keer een beetje van dichtbij zien. Sander van de bij hier staat eigenlijk wel, ja. vind ik wel een van de mooiste Ferraris die jullie hier hebben in de showroom. Jij bent verkoper hier. Ja, klopt. Ja. En dit is een Ferrari 458 Spider. Ja. Ja, het allernieuwste model. Uh, het eerste exemplaar in Nederland. Het lijkt al een geluid van een raceauto dit. Snap, hè? Als, die dak, als het daar dak weg gaat. Dan besteed. Ja, ja. Wat maakt deze auto zo uniek? Nou, uniek is dat elke Ferrari met de hand wordt gebouwd. Geen enkele Ferrari is hetzelfde. Tien tegenwoordig... kleine Italiaantjes zijn daar een paar maanden ja, mee bezig. Oh, het, zijn er, het zijn er wel iets meer. Je kunt tegenwoordig een auto helemaal naar je eigen smaak samenstellen. En dat zie je bij deze auto ook. Hè. Tot en met de stiksels, die zijn uh, dubbel gestikt. Zelfs de... De logo's die zijn gestikt op de hoofdsteunen. Dus elk detail kun je zelf kiezen. En dat... Mag ik eens heel even achter het stuur zitten? Tuurlijk. Ik heb namelijk nog nooit van mijn leven in een Ferrari gezeten. Hoe zit die? Het is een harde stoel. Ja. Je kunt hem eigenlijk helemaal vormen naar je eigen lichaam. Wat ook uniek is, is als je naar het stuur kijkt. Dit is eigenlijk rechtstreeks overgenomen uit de Formule 1. Er zitten heel veel functies op het stuur. waarmee je allerlei instellingen van de auto kunt wijzigen. Uh, de werking van het differentieel. Zelfs de knipperlichten zitten Komt op... De werking te... van de differentieel? Ja, differentieel zorgt voor de weglegging en de grip op het wegdek. Zoals je nu in de bochten uh, zit. En de auto dreigt bijvoorbeeld uh, uit te breken omdat het glad is... of omdat je iets te veel gas geeft dan zit er een systeem op dat ervoor zorgt dat hij dat corrigeert. Dus dat je eigenlijk altijd continu in een, in, een, in een rechte lijn blijft rijden. Race kan je hem zetten? Je kan hem op race zetten, je kan hem op sport zetten. Op zich, als je zo een beetje de binnenkant bekijkt... zitten niet echt superveel tierenlantijntjes op het stuurnaar eigenlijk in. Hè? Wat Ferrari gedaan heeft, is dat ze eigenlijk heel veel dingen hebben weggewerkt. Uh, als je bijvoorbeeld hier kijkt, op, deze, op dit gedeelte van het dashboard... dan zie je een drietal knopjes... maar daar zitten alle functies van het audiosysteem in verwerkt. Dus inclusief de geïntegreerde telefoon, inclusief de radio, inclusief de navigatie. Dus het is heel knap, hoe ze dat in Italië hebben gedaan... om alles zo doelmatig en zo eenvoudig mogelijk te integreren in het interieur. Wat ja. kost deze auto dan? Deze auto kost 276.000 euro. Vanaf. Dan begin je te lachen. Nou, daar lacht dat je er zelf op. ook al eentje in de schuur staan. Nee, zeker niet. Nee, nee. Uh, ik zeg vanaf, omdat Ferrari nog een, een scala aan mogelijkheden heeft... om je auto dus te personaliseren. Tot hoever gaan sommige mensen dan? We hebben bijvoorbeeld uh, een, een programma dat je speciale kleuren kunt bestellen. En uh, er zitten kleuren tussen, die kosten 25.000 euro. En als jij nou zo naar mij kijkt, hè, en ik zit hier in die Ferrari... Hè, vind je dat dat bij me past? 100%. Ja, absoluut. Dat zou ik ook zeggen. Ja. Ik even de voorkant laten zien, nou, even de motor. De motor zit achter. Erin. Oh, sorry. Maar wat je heel duidelijk ziet eigenlijk, is dat je vrijwel niks ziet. En de reden daarvan is dat het motorblok is omwille van de gewichtsverhouding zo ver mogelijk naar het midden geplaatst. En zo laag mogelijk. Eigenlijk echt een auto alleen maar om te toeren, hè? Ja. En voordat dan kun je gewoon je spulletjes ja. vervoeren. Mooi is er ook een op maat gemaakte kofferzet bij leveren. Kijk eens. Een uh, imperiaal op het dak? Die nee, hebben we niet. Nee, nee. nee heb je nee. ook eigenlijk Ferrari's met een trekhaak. Ook niet. Waar is het eigenlijk van gemaakt? Aluminium. Het voordeel is dat het is sterk en het is licht. Ik vind het alleen jammer dat ik er niet in kan rijden. Nee, nee misschien de volgende keer als je hem komt kopen. Dan komen er nou ook mensen zoals ik even binnen en die roepen van ja, ik wil hem wel hebben. En, uh... Kijk, bij ons is iedereen welkom. Want hoeveel auto's worden hier nou van verkocht gemiddeld zo? Dit is de enige die op dit moment in Nederland staat. Ik denk dat er in zijn totaliteit volgend jaar een stuk of twintig auto's naar Nederland komen. Dus het blijft een heel exclusief object. Ik sta weer vol met blauwe Zweedse raket, volgens mij uit 1994 of iets. Ik zie die rode staan. Ik heb er niet in mogen rijden, maar wel even in mogen zitten. Ooit heeft Sander gezegd, mag ik hier wel eens een keer een rondje rijden? Nou, daar houd ik hem aan. Joris, was dat morgen? Is die er? Natuurlijk weer. Hoe verdien je geld aan Facebook? Voor je zo. to say een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Iedere dag beantwoorden wij een vraag van Twitter. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Grun vraagt, wat gebeurt er met het onderwaterleven door het lozen van zoveel water in bijvoorbeeld Noord-Nederland? Hashtag durf te vragen. Ik ben Martin Baptist, ik ben onderzoeker van het marineleven aan uh, Imaris, uh, Wageningen UR. Ja, met het onderwaterleven gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Um, er wordt weliswaar heel veel zoetwater nu op de Waddenzee geloofd, maar de Waddenzee is zelf ook heel erg groot. En dat verdunt uh, aardig. Uh, bovendien staat het water in de Waddenzee nu ook nog eens een keertje heel hoog. Dus die verdunning die gaat, uh, die gaat goed door. En er zijn ook nog, die dieren zijn er ook wel aan gewend. Uh, bijvoorbeeld mosselen. Die zijn heel goed in staat om uh, hun klep dicht te doen. En uh, ja, eigenlijk eventjes hun uh, adem inhouden. Zeg maar, en wachten tot, het, uh, tot de omstandigheden weer gunstiger zijn. Dat kunnen ze heel lang volhouden. Bovendien kunnen ze ook aardig wat zoet water hebben. Hashtag durf te vragen. Zometeen in het volgende uur Binnen Today. Jan Smit, John van den Heuvel, Facebook en nog veel meer. Maar eerst het nieuws met Jan van den Putten.